8 uur, het NOS-journaal, Megens. De Vereniging Eigen Huis zet inbrekers op website. Centrum Rechts wint in Portugal. Een betoging tegen corruptie op Curaçao. De Vereniging Eigen Huis gaat foto's en filmpjes van inbrekers op internet zetten. De consumentenorganisatie wil op die manier het stijgend aantal woninginbraken de kop indrukken. Vorig jaar waren er 80.000 inbraken tegen 73.000 een jaar eerder. Volgens de vereniging Eigenhuis hebben politie en justitie daar nauwelijks aandacht voor. En is het tijd voor een controversieel initiatief. Daarom kunnen mensen vanaf woensdag beelden van inbrekers uploaden op de website veiligwonencheck.nl. Moet dan wel een kopie van de aangifte worden meegestuurd. Portugal krijgt waarschijnlijk een regering na de grote verkiezingsoverwinning van de centrumrechtse PSD-partij. De partij kreeg 39% van de stemmen tegen 28%... voor de socialistische partij van premier Socrates... die de afgelopen zes jaar aan de macht was. Socrates kondigde vanwege de nederlaag... meteen zijn vertrek uit de politiek aan. De winnende PSD van partijleider Passus Coelho... gaat waarschijnlijk in zee met een kleinere conservatieve partij... om een meerderheid te behalen. Volgens de PSD hebben de Portugezen duidelijk gemaakt dat ze verandering willen. De verkiezingsstrijd ging onder meer over de invulling van de bezuinigingen... die Europa het land heeft opgelegd. Boogtpremier Passusqueu wil wel bezuinigen... maar betwijfelt of de belastingen omhoog moeten. Op Curaçao hebben ruim duizend mensen meegedaan aan een mars tegen corruptie. De optocht werd aangevoerd door premier Schotte en ook de leiders van de andere coalitiepartijen liepen mee. Veel demonstranten droegen borden met leuzen tegen de grootste oppositiepartij, de PAR... Ze houden die partij, die jarenlang aan de macht was... verantwoordelijk voor de corruptie op het eiland. De laatste tijd zijn veel berichten opgedoken... over jarenlange vriendjespolitiek op Curaçao. Zo wordt onder andere de directeur van de Centrale Bank... beschuldigd van fraude. Die zegt op zijn beurt dat premier Schotten zelf schuldig is aan fraude. Minister Donner van Koninkrijksrelaties... laat onderzoek doen naar de corruptieverhalen. In Peru heeft de linkse kandidaat Umala de overwinning opgeëist bij de presidentsverkiezingen. Met bijna 80% van de stemmen geteld heeft hij een voorsprong van nog geen 0,2% op de rechtse Keiko Fujimori. Maar Umala verwacht dat de resultaten in de arme gebieden die nog geteld moeten worden in zijn voordeel zijn. Zijn rivale Keiko Fujimori is de dochter van ex-president Alberto Fujimori... die in de gevangenis zit wegens mensenrechten schendingen en corruptie. Oumala is een 48-jarige oud-militair. Vijf jaar geleden verloor hij de presidentsverkiezingen... van het huidige staatshoofd Garcia, die nu niet herkiesbaar was. De Marokkaanse politie lijkt van strategie veranderd... bij haar optreden tijdens de pro-democratie-betoging in het land. Gisteren gingen tienduizenden de straat op in Casablanca... en de hoofdstad Rabat. Maar in tegenstelling tot eerder gebruikte de politie geen geweld. Volgens waarnemers proberen de autoriteiten zo te voorkomen... dat de vlam helemaal in de pan slaat en de bewind moet vertrekken, zoals is gebeurd in Tunesië en Egypte. De betogers riepen leuzen voor meer democratie en tegen corruptie. Ook eisten ze meer banen en beter onderwijs. Eerdere protesten in Marokko werden met geweld de kop ingedrukt. Daarbij zouden de afgelopen maanden zeven doden zijn gevallen... en tientallen mensen gewond zijn geraakt. Bij het Gelderse dorp tuil is vannacht een auto op de vlucht voor de politie de Waal ingereden. De automobilist ging er rond één uur vandoor toen de politie hem wilde aanhouden bij een routinecontrole. De man reed een klein pad op, ramde een hek en reed rivier in. Hij klom nog uit zijn auto en schreeuwde vanaf zijn achterklep onduidelijke dingen richting politie. Daarna is hij niet meer gezien. De brandweer heeft met bootjes gezocht, maar vond niets. Vanwege de hoge stroomsnelheid wordt voor het leven van de man gevreesd. Bij een bomaanslag in het noordwesten van Pakistan zijn gisteravond zeker 18 mensen omgekomen. Volgens de autoriteiten was het een zelfmoordaanslag in een bakkerij, ten oosten van de stad Peshawar. Door de explosie vloog ook een restaurant ernaast in brand. Zeker 35 mensen raakten gewond. Bij een aanslag even ten zuiden van Peshawar vielen eerder op de dag zes doden. Daarbij ging een bom in een bus af. De verantwoordelijkheid voor beide aanslagen is opgeëist door de Taliban... Ze hebben vraaggezworen voor de dood van de extremistenleider Kashmiri... de afgelopen week bij een aanval door een Amerikaans onbemand vliegtuig. Het voorval waarbij een Britse hypnotiseur... tijdens zijn eigen show buiten Westen raakte... blijkt in scène te zijn gezet. Dat heeft de manager van de hypnotiseur David Dees toegegeven. Dees had vrijdag drie mensen onder hypnose gebracht... waarna hij zogenaamd struikelde en buiten bewustzijn raakte. Het publiek werd weggeleid en pas nadat Dees was bijgekomen... werd het drietal uit hun trance gehaald. Zijn manager zegt nu vanwege alle onverwachte media-aandacht met de waarheid naar buiten te komen. Het weer veel bewolking, vooral vanmiddag buien met kans op onweer. Temperatuur ligt tussen de 16 graden op de Wadden en 25 in het zuidoosten. Ook morgen is het ochtends droog, later volgen vanuit het zuiden opnieuw buien. Bij weinig wind wordt het 19 tot 23 graden. adb Verkeersinformatie. De dagelijkse files zijn korter dan gebruikelijk op maandag. In totaal zaten 120 kilometer. Op de A16 van Rotterdam naar Breda is vanochtend vroeg een ongeluk gebeurd met een vrachtwagen. Daar is nu een technisch onderzoek aan de gang tussen knooppunt Zonzeel en Breda-Noord. Staat daardoor 2 kilometer file. De rechterrijstrook is dicht. Bij Rotterdam is het druk op de A20 richting Gouda. Tussen Maasluis en Rotterdam Centrum staat 12 kilometer file. Op de A27 Gorkum richting Utrecht is tussen knooppunt Everdingen en Houten de spitsstrook dicht. Dat komt door een technische storing. Er staat 3 kilometer file. En op de A50 van Arnhem naar Os staat tussen Reenkum en Knoop het Eewijk 7 kilometer. Een idee over lange termijn denken. De Rabobank begeleidt de meeste fusies en overnames in Nederland. En met succes. Natuurlijk speelt onze kennis van zaken daarin een belangrijke rol. Onze specialisten kennen de markt en de spelers door en door. Maar nog belangrijker is het dat we verder kijken dan die ene deal... Want de fusie of overname is pas echt succesvol, als je dat over vijf jaar ook nog is. Lange termijn denken dus. Pas er iets meer bij de Rabobank? Een wereldspeler die zichzelf blijft. Dat is het idee. Rabobank. Een bank met ideeën. Hallo. Kun jij goed luisteren? En wil je graag mensen helpen? Coachen leer je bij de Alba Academie van beginner tot mastercoach kijk op alba-academie.nl. worldticketcenter.nl Deze week alle vliegtickets in de sale. worldticketcenter.nl.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 NOS Radio 1-journaal met Lara Rensen. Goedemorgen, het is acht minuten over acht. De EHEC-bacterie houdt ook Nederland nog steeds bezig. Vanmiddag zitten alle partijen die een belang hebben... bij het Nederlandse weer met elkaar om tafel. Eerst maar eens horen wat het laatste nieuws is uit Duitsland. Het wachten is op een definitieve testuitslag. In Noord-Duitsland wordt nu met nogal wat stilligheid gewezen naar taugee en andere kiemgroenten. Als mogelijke oorzaak van de uitbraak van de EHEC-besmetting. Landbouwminister van Neder-Saxen, Gerl Lindemann, gisteravond. Het gibt eh, doch in de laatste stunden zich duidelijk verdichtende indizien. dafür dat een in im landkreis Uelzen. der uit verschillende staten zaadgoed voor zijn producten erhelt en uh, een veelzaam van sprossensoorten ziet als kwelle der ehec erkrankungen aan te nemen is. Sprossensoorten, kiemgroenten. Lindemann zegt dat een kwekerij in de regio Ulzen die Taugee kweekt en levert, mogelijk de oorzaak is van de besmetting. Ga maar praten met correspondent Wouter Meijer, die zit in Berlijn. Wouter, over wat voor Taugee hebben we het eigenlijk? Ja, het auge ken je in Nederland vooral van sojabonen. Die kun je in de sla doen of door de nasi en de bami. Maar je hebt ook nog heel veel andere soorten zaden en bonen waar je kiemen van kan trekken. En dit bedrijf waar het nu over gaat, werden 18 soorten gemaakt. Ook van erten, van broccoli, van kikkererwten, linzen en van knoflook. En nog van een aantal andere dingen die je kunt laten kiemen. Hmm, en dat bedrijf is inmiddels gesloten. Wat weet je erover van dat bedrijf? Nou, het is inderdaad sinds gisteravond geblokkeerd vanwege het onderzoek. Uh, het is een biologisch bedrijf. Uh, dus mensen die de afgelopen tijd dachten, ik eet iets gezonds... die uh, hebben het ook weer niet goed gedaan. Uh, ze kweken daar zelf van die kiemen. Uh, maar ze leveren ook producten die elders gekweekt zijn. Onder meer in het buitenland. Ze willen niet zeggen in welk land. Maar dit is blijkbaar een bedrijf waarvan uh, heel veel leveringen gegaan zijn... naar plekken waar later die ehek opgetoken is. En Je hoort het die Lindeman ook zeggen. Het is, ja, het is eigenlijk steeds duidelijker dat het waarschijnlijk dit wel is... Hoe zeker is men nu dat dit de bron van alle ellende is? Nou, je moet je voorstellen dat we eigenlijk... Alle, dat soort ministers van deelstaten van landbouw en van gezondheid... Eh, steeds op een slapkoord dansen. Dus aan de ene kant heel graag de mensen gerust willen stellen... willen zeggen, wij hebben de bron gevonden. Als we dit nou aanpakken, dan is de ellende voorbij. En aan de andere kant natuurlijk heel voorzichtig willen zijn. Je moet bedenken dat ze een enorme kater hebben... natuurlijk van die verhalen over die ene beroemde partij... Spaanse komkommers, ja. die de bron zouden zijn... het een paar dagen later niet waren. Dat heeft tot een diplomatieke rel geleid met Spanje. Er komen nu eisen tot schadevergoeding. Dus men is aan de andere kant ook wel weer heel erg voorzichtig... Uh, dit bedrijf zou dus inderdaad producten hebben geleverd aan veel plekken waar Erik optrad. Maar er wordt nog onderzoek gedaan om dat precies vast te stellen. Dat zou later vandaag uh, iets bekend over moeten worden. En vandaar ook dat de officiële waarschuwing van de Duitse overheid om komkommers, tomaten en sla voorlopig links te laten liggen, ook nog steeds van kracht is. En ja. Ja, we horen vanochtend van Marsha natuurlijk al dat ze bijvoorbeeld in Hamburg, waar hij dan zit, uh, zelfs een aardbeientaart niet durven te eten. De onrust is nog steeds groot. Dat heeft ook te maken met het feit dat het een aantal besmettingen nog toeneemt. Ja, die onrust is heel groot. En inderdaad, omdat die uh, aanwijzingen en die adviezen van de overheid... zo ja, een beetje klungelig lijken te zijn... als je helemaal geen verse groenten mag eten... zonder dat daar verder iets over wordt verteld... dan kom je inderdaad ook op aardbeien... waarvan de handelaren nu allemaal zeggen... aardbeien zijn juist wel veilig... want die worden nooit met mest uh, bevrucht. Maar nou ja... De onzekerheid blijft. De, het aantal doden en slachtoffers, uh, zieken, neemt trouwens iets minder snel toe. Er zijn nu 21 okay. doden in Duitsland. 627 mensen stand van gisteravond hebben de zware vorm van de infectie. Maar die aantallen groeien dus iets minder snel. En dat geeft ook wel de hoop dat de bron misschien wel niet meer actief is. Zodat er alleen nog mensen nu ziek worden die al een paar dagen geleden besmet zijn geraakt. Maar ook dat is natuurlijk pas weer zeker als het officieel is vastgesteld. Ja. En dat volgt uh, waarschijnlijk later vandaag. Want dan komt er een testuitslag van een laboratorium over. Die, uh, Kiem Groente, Wouter Meijen vanuit Berlijn, dank je wel. Meteen door naar, uh, naar Nederland. Vanmiddag tegen vier uur zitten namelijk alle partijen die een belang hebben... in de verbouw en handel van Nederlandse groenten weer rond de tafel voor overleg. Um, een garantieregeling en hoe leggen we uit dat Nederlandse producten wel veilig zijn. Dat zijn zo'n beetje de voornaamste punten van het gesprek. Want er staat natuurlijk uh, veel geld op het spel, vele tientallen miljoenen euro's. Een van de mensen die aan tafel zit is uh, Willem Baljeur... directeur van het handelsplatform Vroegi Venta. Goeiemiddag. Morgen, meneer goedemorgen, meneer Bilje? Ja, goedemorgen. Maar even naar eh, reactie op het laatste nieuws uit Duitsland. Uh, het zijn de kiemgroenten waarschijnlijk, zeggen ze in neder -Saksen. Wat ja. is uw gevoel daarbij? Ja, het is weer waarschijnlijk. Dus dat is uh, best moeilijk om ook aan de consument uit te leggen. Waar wij wel blij mee zijn dat men steeds dichter bij de bron komt. En dat het nu eigenlijk min of meer een regionaal uh, probleem of een regionale uh, bron is. En ik denk dat dat wel belangrijk is om vast te stellen voor ons. Ja, namelijk één tuinbouwbedrijf waarschijnlijk die vanuit Zaden uh, kiemgroenten kweekt. Ja, uiteraard worden die door onze bedrijven, onze leden ook uh, gekweekt. Er hebben zo'n tiental bedrijven in Nederland die dat doen. Uh, dat zijn hele grote bedrijven, professionele bedrijven. Het zaad wat uh, geïmporteerd wordt uit veel landen, uit de wereld. Die, dat wordt gedesinfecteerd en, en gewassen. Uh -huh. en ook gecontroleerd op bacteriën, virussen en ziektes. Maar goed, dat zal in Duitsland ook gebeurd zijn, denk ik dan? Dat weet ik niet. Ik kan ook niet ik kan, het bedrijf ken ik niet en ik kan ook niet beoordelen hoe hoog de hygiënestandaard daar is. Wat ik wel weet, hoe onze bedrijven opereren. En die moeten voldoen aan alle standaards in de wereld. Omdat we ook deze producten weer exporteren naar heel veel toprestaurants. Niet alleen in Europa, maar ook buiten Europa. Ja. Hoe vaak heeft u dit inmiddels uitgelegd aan iedereen? Nou, het hele weekend. Ja. ja. En uh, ja, dat zaad wordt ook nog gedesinfecteerd. Onder het motto schoon, schooner, schoon. Schooner kan het niet. En het water wat wij gebruiken, onze bedrijven gebruiken... staat gelijk aan drinkwater. Nou, en dat wordt in de hoogmoderne kassen geteeld met ledverlichting. Dus wij proberen op dat niveau de dus standaard zo hoog mogelijk te houden. Hm. U kent het bedrijf uit Nederland straks helemaal niet? Nou, van, uh, vanaf de plaatjes en vanaf de beelden in, in, uh, op de tv en uh, internet... Ja, als ik het zo zie, dan is het niet een van de hoogstaande bedrijven die wij in ieder geval hier kennen in ja? Nederland. Hoezo? Nou, ik kijk even naar de manier op, uh, waarop het bedrijf ingericht is. En ja. Met alle respect, maar ik kan er niet over beoordelen omdat ik de inside informatie niet heb. Maar de, de grote bedrijven hier zijn hoogmodern opgezet. Uh, met kassen, met ledverlichting en hygiëne is hoog, hoogwaardig. En uh, ja, ik kan het niet helemaal beoordelen. Nee, maar u geeft aan dat wat u ziet op de website, dat, dat, uh, nou, dat u het was nou, beter heeft ik gezien. Dat ik andere bedrijven in Nederland ken, laat ik het zo zeggen. U hebt daar niet zo'n hoge pet van op, van dit bedrijf, vanaf wat u ziet op de website. U zegt het. Ja, nou, u zei het ook volgens mij. Ja. Nee? ja. Um... Ja, hopelijk treft het ook en Kiemgroenten nou niet hetzelfde lot als uh, we gezien hebben bij de komkommers. Hè? Want die gingen volledig in de band. Dat zou natuurlijk ook in Nederland kunnen gebeuren. Nu. Nou, wat nu gebeurt is desastreus, niet alleen voor de Nederlandse tuinbouw, maar ook desastreus uh, voor de handel in groenten en fruit. Zoals u weet, uh, exporteren wij zo'n 60, 70 procent. Niet alleen binnen, maar ook naar buiten Europa. Nou, de consument in Duitsland heeft natuurlijk behoorlijk het vertrouwen verloren. Uh, wij hebben gemeente zoveel mogelijk uh, controles te moeten doen. We hebben nu ongeveer een via vijfhonderd uh, controles gedaan op uh, coli bacterie En wat we het nog te hebben kunnen vaststellen is dat die niet in Nederland gevonden is. Nee, precies. Maar ja, dat moet je eerst het vertrouwen van die consument terugwinnen. En het andere probleem is dat een aantal andere landen, ook buiten Europa... met name Rusland, Amerika en uh, de, uh, de Emiraten... Uh, nu ook uh, vrijwaring vragen van de coli bacterie Nou, dat is natuurlijk verschrikkelijk moeilijk... want je kan niet iedere krop slaan in het laboratorium sturen. Dat gaat gewoon niet plus dat die laboratoria overbezet zijn. Hmm. Goed. Um, u gaat vandaag om tafel. Wat, wat, wat gaat u doen? Uh, weer een, een nieuw offensief beginnen? Nou, wat wij in ieder geval willen proberen als die regionale bron duidelijker wordt, want dat is heel belangrijk, dat wij in ieder geval aan de andere kant kunnen proberen om het, het vertrouwen van de consument in Duitsland weer terug te winnen. Een lichtpuntje is dat een aantal grote retailers deze week alweer Nederlandse producten in de schappen gaan opnemen. Nou, dat betekent dat de Duitse consument het weer het vertrouwen moet gaan terugkrijgen, ook in dat Nederlandse product wat gewoon schoon is. Ik wens u veel succes. Ook deze week weer Willem Boljeu, directeur van het handelsplatform Vroegi Venta. Um, wij gaan gelijk maar even door naar Hamburg. Daar zijn nog steeds uh, Marcel, mijn collega Marcel Ooster en Joris van der Kerkhof. En um, ja, die zijn nu bij een biowinkel, want de oorzaak van alle problemen ligt misschien wel bij een tuinbouwbedrijf dat biologisch um, de groenten kweekte Joris. Ja, We zitten hier bij een biologisch bedrijf in, de in, in, in Hamburg, in een van de buitenwijken van Hamburg. Uh, dat is een groot, uh, groot bedrijf. Uh, uh, hier en hier, um, daar moet ergens een Taugee ook zijn, Marcel. Ja, dit is hoofd Timmerman uh, hier in de buurt. Dit is, een, dit is nog, uh, Frau is het nog immer, hè? Ja. ja, dit is nog Zuurdorf, het is een buitenwijk van, uh, van Hamburg. Hier uh, woon ik uh, vlak in de buurt. En hier ging... In het weekend, hè? Door de week ben je in Nederland. Zo, hier gingen we altijd naar de varkentjes kijken de kippen. Maar ik begrijp dat die nu allemaal in de soep zijn gegaan. Die hunen zijn alleen in de soep, hè? Ja. ja en daar is niks mis mee met de kippen? Met de kippen, is, met die, die húners, is niets los, hè? Ne? Nee, die, in juli komt die nieuwe herde. Oh. Komt die nieuwe, ach, zo. Oh, oh, nou, volgende maand komen we terug komt dan voor, voor de kippen. Ik en... natuurlijk, we zijn uh, zeer geïnteresseerd in die sprossen. Verkopen ze die ook, of... Niet ja, meer. Hebben we hebben voor heute geen besteld. Die ach, hebben we meestal am Wochenende. Ah, Oké, okay. alle weg. <laughs> meestal worden ze dus alleen in het weekend verkocht, dat begrijp ik. Ja, dat begrijp ik ook. Uh, Waarvoor benutten we die sprussen? Is het in Rookkost of salade. Also rookost oder in asiatischen gerichten, in wok-gerichten is dat oft? Ja, genau. Ja, wok hier in Deutschland is, Duitsland is niet zo. Die aziatische gerechten doen ze niet zoveel, maar blijkbaar toch ook. Oh, dat is eigenlijk helemaal geen probleem. Nee, eigenlijk niet. <laughs> nou, dat valt wel mee. Wordt dat vier verkocht of? Het gaat. Also, veel kunden koken ja ook Asiatisch. en ja, ook uh, in de Makrobiotik gehört das dazu, wie die ja. Sojasoßen aus Japan und so. Het is wel mooi, maar zoals je ziet, die mevrouw die daar komt, die hier ook werkt... die heeft een atoomenergie, nee bedankt, buttentje op de shirt. Kijk, wat mooi. Maar dat heeft eigenlijk hier helemaal niets mee te maken. Maar we zien het wel voorbij komen allemaal. Lijkt mij maar even af. Er zijn wel paprikas en tomaten... Ja, de paprikas, tomaten, gurken hebben ze ook nog? Ja. Zijn ze zeker van de kwaliteit, dat die sauber en goed zijn? Ja, onze groothandel laat dat testen. We hebben ook die certificaten daar. Ja. En okay. ja. konden die vragen, die kopen dat ook. Oké, er wordt dan gevraagd, uh, het wordt allemaal door de groothandel getest. Uh, en ze zijn er hier absoluut zeker van, dat, dat, dat het ook veilig is, dat het gegeten kan worden. Aber, ze zijn nog immer daartoe waschen. Goed nee, zagen we niet dat ja, zo. Niet? Nee. Die, ja, also bio, immer also. bio, uh, bio uh, kopers, die zijn immer opgeklärt. Uh, de Bio-kopers weten er al, Die weten er goed van. Dat ja, ja, zijn dan ook de mensen die wat sneller tougie kopen, uh, wellicht. En die komen dan wel weer nu met, met dat nieuwe probleem. Of zijn het ook mensen die denken van, nou ja, uh, uh, uh, het zal allemaal wel meevallen. Het zal wel loslopen. Ja, wat denken je kunden? Uh, Sehen die das tatsächlich als ein Problem oder kaufen sie einfach und denken, naja, das kann so es wird, nicht sein? Es wird weniger gekauft, aber es gibt auch Kunden, die fragen uns, woher kommt das Gemüse? Und wenn wir dann sagen, dass der Großhandel das getestet hat und dass es okay ist, dann vertrauen sie uns auch. Also wir haben ja auch eine starke Kundenbindung im Biolandbau. Oh, ja. ja, in Biolandbau ist, ist man sehr klantfreie, äh, klanten äh, klant, klant, klant sind sehr trau. Dus, und sie kaufen das auch. Ja, oké. Okay, nou, dat is mooi. En uh, de Tau G, als we die nu zouden willen kopen, uh, dat gaat dan niet. Want uh, die is er in het weekend weer. Nou, als jij weer terug bent, dan uh, kun je touw G kopen. Oh, heerlijk. Zo hebben we er al op. Ja. De, de bio-appelsap en zo. Dat oh, die kun je gewoon meenemen. Ja, ja kopen dan wel. Ja. Goed. hier is Marcel terug naar Nederland. Uh, morgen dan is uh, Marcel gewoon weer naast mij hier in de studio. Vanochtend dus in Hamburg. Zo dadelijk meer van hem. En meer van Nicole Lefeven, want zij is op weg naar Jemen... waar de positie van president Saleh steeds verder onder druk komt. U heeft daar vast wel wat over gehoord dit weekend. We gaan straks met haar praten. Eerst naar Edwin Gerritsen. Hoe ontwikkelt de ochtendspit zich, Edwin? Ja, er staat nu 100 kilometer file. Het is wat minder druk dan normaal op uh, maandag. De meeste files staan rond Rotterdam en in het zuiden van het land. Eén file valt op op, op de A16 van Rotterdam naar Breda. Daar staat voor Breda-Noord 2 kilometer. Dat komt door een technisch onderzoek na een ongeluk met een vrachtwagen. De rechte rijstrook is daar dicht... Het verkeer staat daardoor ook stil op de A59 vanuit Den Bos naar Zonzeel, tussen de Heide en knopend Zonzeel, drie kilometer. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Lara Rensen. Negen minuten voor half negen. Fabrikanten zijn voortdurend op zoek naar duurzame verpakkingen. Friesdrank-gigant Coca-Cola zet deze week een nieuwe stap. In Nederland komen recyclebare petflesjes op de markt, die deels gemaakt zijn van planten. Verslaggever Jeroen Schutteijzer had daar wel wat vragen over... en bezocht de cola fabriek in het Brabantse Dongen. 30.000 flesjes worden er gevuld per uur. John Brans is directeur van Coca-Cola Nederland. We zien de productielijn met de nieuwe flessen... Wat er nieuw aan is, is dat we als eerste frisdrankproducent een petfles introduceren die uh, 100% recyclebaar is, maar die ook deels gemaakt is van planten. En dat doen we op uh, onze halve liter verpakkingen en we produceren dat allemaal hier in onze lokale fabriek in Dongen. En wat voor plant is dat? Duurzaam geteelde suikerriet. Uit Brazilië? Ja, dat klopt, uit Brazilië. Waarom suikerriet? Nou, suikerriet is uh, op dit moment een plantaardige grondstof uh, die heel erg geschikt is voor de productie van het ethanol, wat we gebruiken voor de plantbottel. En uh, dat suikerriet in Brazilië wordt op een duurzame wijze verkregen uh, op een manier waar we helemaal achter staan en uh, waarbij ook niet geconcureerd wordt met uh, de voedselketen. Zullen we de deur maar een beetje dicht doen? Die fles bestaat voor 22% uit dat plantenmateriaal. Ja, inderdaad. Is die nog wel stevig? Ja, hij is net zo stevig en uh, net zo bruikbaar als de vorige fles... en nog steeds 100% recyclebaar. En die planten, zijn er daar genoeg van? Ja, er zijn genoeg uh, suikerrietplantages uh, in Brazilië om aan uh, onze vraag te voldoen. En dat zijn plantages uh, die ook door de regering zijn aangewezen... specifiek voor dit doel. Michael Nieuwesteeg is directeur van het Nederlands Verpakkingscentrum. Loopt deze frisdranken gigant nou voorop met deze ontwikkeling? Nou, Het is een hele leuke ontwikkeling... Uh... Ze doen daar echt een goede stap voorwaarts. Maar gelukkig zijn er ook veel andere ontwikkelingen. En zo langzamerhand krijgen we de hele industrie wel mee. Wat zijn andere ontwikkelingen die we de komende jaren kunnen verwachten? Als verpakkingscentrum zijn we een vel tegenstander van afval. Want afval is per definitie iets waar je niets mee doet. En wij vinden, je moet er wel wat mee doen. Maar dat hoeft niet per se weer een fles te zijn. Dat kan wat anders zijn. Maar er moet bij het ontwerp van de verpakte producten... ten eerste gekeken worden gooi ik geen product weg, want de enige reden waarom je verpakt is... dat je een product op de markt brengt. En de tweede punt is, zorg ervoor dat het uiteindelijk... als lege verpakking weer nut heeft. Nou, daar doet Coca-Cola zijn best, daar doet ook Pepsi zijn best. Maar het kan allemaal nog wel een stapje harder vinden wij. Maar is dat de nieuwe weg? De petfles gemaakt van planten? Nou, als u het heeft over de komende vijf jaar... denk ik dat het maar een druppeltje op de groeiende plaat is. Want de capaciteit is heel beperkt. De grondstof is ook maar beperkt voorradig. Ja, en het proces om daar echt uh, op een verantwoorde manier weer verpakkingen van te maken. Uh, ik denk dat het een rol zal gaan spelen. Maar uh, er zijn ook heel veel andere ontwikkelingen aan de gang op andere materiaalgebieden. En die zullen ook doortikken. Dat kan ook met glas, dat kan ook met staal, dat kan ook met bepaalde stukken kunststof. Maar het zal wel allemaal bij de bedrijven in hun ontwikkelprocessen uh, ja, opgenomen moeten worden. En ik denk dat ze dat wel gaan doen. Is deze uitvinding exclusief voor deze fabrikant of mogen collega's, desnoods concurrenten als Pepsi, ook mee profiteren? Nou, de uitvinding is inderdaad gepatenteerd door Coca-Cola voor gebruik in petflessen. Het is wel zo dat we wereldwijd en om te beginnen in Amerika een afspraak hebben gemaakt met Heinz. Zij zullen de plantbottel ook gaan gebruiken in hun ketchupflessen. Wat gaat de consument hier van merken wat prijs betreft? Helemaal niets. Dat betekent dus dat jullie deze innovatie uit eigen zak betalen. Dat ja. is sympathiek. Uh, dat is misschien sympathiek, maar we doen dat met name in ons streven om duurzamer te worden als bedrijf. Daar heeft het bedrijf natuurlijk ook belang bij. De bedoeling is dat deze fles van de toekomst tegen het jaar 2020... alle huidige petflesjes zal hebben vervangen. Goed, We gaan door naar Jemen, dus naar Nicole Lefever. Die is onderweg naar het land. President Saleh van Jemen is nog in Saudi-Arabië. Hij is daar geopereerd aan verwondingen die hij afgelopen vrijdag opliep... toen zijn paleis werd beschoten. Zijn vertrek is door de positie, bejubeld als een overwinning. Maar ja, Sarah heeft al laten weten dat hij ook weer gauw naar Jemen terug wil gaan. En dat het dus niet het einde van zijn regime is. Ik zei het al, Nicole Vever is onderweg naar Jemen, zit in de taxi eh, op weg naar het vliegveld. Nicole, heb jij enig idee wat je in Jemen aan zal treffen? Ja, nou, ik heb vanmorgen nog even contact gehad, het is nu rustig in Jemen. Gisteren heeft de vicepresident, die nu de taken heeft overgenomen van Saleh. Die heeft alle partijen nog wel eens opgeroepen om vooral zich te houden aan het staakt het vuren. Uh, de Hashid dan, die vocht tegen de troepen. ...van de veiligheidstroepen van de president. Ja, aan beide kanten wordt die wapenstilstand uh, nu gerespecteerd. Um, ja, de feesten die gaan nog steeds door, dat was uh, tot, tot gisteravond. Ja, en mensen die geloven er eigenlijk niet in... ...in de woorden van de woordvoerder van de president... ...zegt hij komt weer terug. Dus uh, die geloven echt dat, uh, dat dit het einde is van uh, het tijdperkzalig... ...wat uh, 33 jaar heeft geduurd. Is er al meer bekend geworden over de gezondheidstoestand van, uh, van Saleh? Nou, volgens diezelfde woordvoerder gaat het goed, waar hij had wat uh, uh, hout uh, scherven onder zijn, uh, zijn hart zitten. Nou, die zijn weggehaald. De operatie is succesvol geweest. En, zegt de woordvoerder, dat betekent dat hij, uh, dat hij over een weekje weer terug zal komen. Dus in ieder geval gaat het herstel uh, voorspoedig. Maar eigenlijk niemand verwacht dat de Saoediërs, waar hij nu uh, behandeld wordt, hem toe gaan staan dat hij weer teruggaat naar, uh, naar Jemen. Uh, saoedi arabië heeft al verschillende keren erop aangedrongen dat, uh, dat hij opstapt, dat hij uh, vrijwillig afstand doet van de macht, dat hij daar een soort overgangsperiode voor in, in acht zou nemen 30 dagen in ruil voor, uh, ja, voor ontslag van rechtsvervolging. En het ziet er naar uit dat tussen de so Oefiërs, denk ik, uh, hem niet toe gaan staan dat hij nu weer zijn rentree in het land gaat maken. Oké, okay, wanneer zal je aankomen, uh, Nicole, in Jemen? Ja, ik kom vanmiddag om, uh, om half drie aan. Uh, op dit moment wordt er nog wel op een uh, paar plekken gevochten, maar het is uh, vooralsnog rustig. Uh, er bestaat natuurlijk uh, niet alleen in Jemen zelf, maar ook internationaal wel bezorgdheid over hoe het nu, uh, nu verder moet in het land. Uh, de vicepresident is niet echt een hele machtige man en uh, hij is nu de baas over de veiligheidstroepen. Maar die veiligheidstroepen die zijn okay. nog steeds in handen van de familie van Veilig. Dus daarmee moet ook worden samengewerkt. Verder zijn er een, een grote hoeveelheid stommen in het land aanwezig. Dus ja, er moet nu worden gekeken uh, hoe de macht wordt verdeeld En de demonstranten die maanden op straat zijn geweest, die willen natuurlijk ook een, een aandeel in de macht. Dus ja, men moet snel zijn om het machtsvacuum uh, op te vullen om te voorkomen dat er weer gewelddadigheden uitbarsten. En kom je als journalist makkelijk het land in, Nico? Nou ja, het was lastig om een, uh, een visum te krijgen. Ik heb nu een soort van uh, toeristenvisum. Maar ik krijg wel een begeleider van het ministerie bij me. Dus men is op de hoogte van, uh, van onze komst. Ja, het is een beetje, een beetje afwachten of dat allemaal goed verloopt. In principe, uh, de papieren zitten in mijn tas. Dus okay. uh, ik ga ervan uit dat het lukt. Ik hoop het, Nicole. <gacht> en hoop meer te horen van jou vanuit Jemen. Dankjewel, goede reis. Goed, tot vanmiddag. Daag. Ja, hoor. Een andere manier van werken. Moet dat? In de regel is uw organisatie behoorlijk flexibel. En toch, toch zou het best wat makkelijker mogen gaan. Schouten en Nelissen helpt mensen en organisaties het beste uit zichzelf te halen, met training, coaching en organisatieontwikkeling. Kijk op sn.nl Schouten en Nelissen. Het kan beter. Luxe. Dit is hoe we het bij Volvo zien. In Zweden is luxe iets anders dan glitter en glamour. Luxe is voor Zweden kwaliteit. Van materialen, van afwerking, maar vooral kwaliteit van leven. Een luxe die u terugziet in elke Volvo. Voor uzelf en voor degene die u liefheeft. Daarom rijdt u Volvo. Volvo. Voor life. Jij bent, eh, uh, ben je 1, of 9 of 23? Hoeveel jaar ben jij al bezig als horecaondernemer? De Goudse Verzekeringen heeft een compleet en duidelijk verzekeringspakket op maat. Voor horecaondernemers van alle leeftijden. Met hele gunstige tarieven en een gratis dekking voor koelschade. Ook schade na lekkage uit de tapinstallatie is gedekt. Dus vraag je verzekeringsadviseur naar het horecapakket van de Goudse. Want wat je ondernemersleeftijd ook is, de Goudse helpt ondernemers verder...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 De vereniging Eigen Huis publiceert foto's van inbrekers. En centrumrechts wint in Portugal. Half negen geweest. Goedemorgen, ik ben Doral Megens. De vereniging Eigen Huis gaat foto's en filmpjes van inbrekers op het internet zetten. De consumentenorganisatie wil op die manier het stijgende aantal woninginbraken de kop indrukken. Het aantal inbraken dat stijgt hard. 80.000 uh, afgelopen jaar. En dit jaar wordt het nog meer. En we hebben er genoeg van. En met ons zijn er eh, 680.000 leden van vereniging Eigen Huis. Vroeger werden de grote villa's beveiligd met videoapparatuur. Maar die eh, bewakingscamera's die zijn steeds goedkoper. Die kan je bij de Do-It-Zelf-Markt kopen. En veel mensen hebben er ook één. En vanaf woensdag kunnen mensen beelden van inbrekers uploaden... op de website veiligwonencheck.nl. Wel moet er dan een kopie van de aangifte worden meegestuurd. De centrumrechtse oppositiepartij PSD is bij de parlementsverkiezingen in Portugal de grote winnaar. Correspondent Rob Zoutberg. PSD die ging er van door gisteravond met 39% van de stemmen. De socialisten bleven 11% uh, punten achter. En daarmee moet je wel zeggen dat het verschil misschien nog wel wat groter was dan afhankelijk uh, uh, gedacht werd. Uh, enorme winst in ieder geval nu voor die PSD. Die kunnen gaan regeren. En als je dan afvraagt hoe kan dat dan, hè? dat het verschil toch uh, zo groot is. Heeft die PSD het dan zo goed gedaan? Dan denk ik dat het vooral iets anders is. Het is al vooral gebrek aan vertrouwen richting de socialisten geweest... die die winst uh, voor die centrumrechtse partij heeft gegeven. Portugezen hebben volgens de PSD duidelijk laten merken... dat ze toe zijn aan verandering. Portugal moet weer vertrouwen opbouwen in het buitenland. Al dus de beoogd premier, Paso Coelho. Ik hoop dat de nieuwe stap die we nu beginnen de be eerste stap naar een nieuwe hoop voor Portugal, om een nieuwe credibiliteit buiten Portugal te hebben en om vertrouwen in de markt in Portugal te herstellen. De verkiezingsstrijd in Portugal draaide vooral om de bezuinigingen die Europa aan het land heeft opgelegd. Pasos Cuello wil wel bezuinigen, maar hij betwijfelt of de belastingen omhoog moeten. En ook in Peru gingen mensen naar de stembus. Daar waren presidentsverkiezingen. Bijna 80% van de stemmen geteld. Lijkt het een nek-a-nek-race met de rechtse rivale Keiko Fujimori. Die slechts 0,2% achter ligt op Humala. Wel moeten nog veel resultaten binnenkomen uit de arme landelijke gebieden. Desondanks heeft Humala de overwinning opgeheist. Als het aan zijn aanhangers ligt, dan is hij de nieuwe president van Peru. Keiko Fujimori is de dochter van ex-president Alberto Fujimori. Die zit vast, wegens mensenrechten schendingen en corruptie. Tegenstanders van Keiko Fujimori hadden opgeroepen niet op haar te stemmen, omdat haar vader dan vanuit de gevangenis zou gaan meeregeren. En in het Gelderse tuil bij Zalbommel is een man vannacht in de Waal gereden, weigerde te stoppen bij een routinecontrole door de politie, en daarop ging de politie achter hem aan uiteindelijk rijdt hij met volle vaart door een hek heen en komt voor ons in de Waal terecht. Hij weet nog wel uit de auto te klimmen en op de achterklep te gaan zitten. En hij roept nog wat naar de collega's en dat is het laatste wat we van hem gezien en gehoord hebben. Met bootjes is nog tot drie uur vannacht naar de man en de auto gezocht. Maar er is niets gevonden daar in de Waal bij Taal. Vandaag dan zoeken politie en brandweer opnieuw. Dit was het nieuwsoverzicht. Het weerbericht van Weeronline. Als we de radenbeelden bekijken, dan zien we hier en daar wat buien ontwikkelen. In de loop van de dag zullen de buien verder ontwikkelen... en is er vooral in het oosten kans op onweer, hagel en windstoten. De buien bewegen maar langzaam... en daardoor denk ik dat er ook lokaal wateroverlast kan ontstaan. De temperaturen vandaag van zo'n 18 graden aan zee... en mogelijk 25 graden in het oosten van het land. De wind is zuidwest tot noordwest overwegend matig van kracht aan zee lokaal vrij krachtig. Vanavond kan er in het oosten nog een bui vallen... maar vannacht is het op de meeste plekken droog. Het koelt af tot gemiddeld 11 graden. Er staat weinig wind en lokaal kan een misbank ontstaan. Morgen overdag wederom een opleving van de buien. De temperatuur komt dan uit tussen de 20 en 23 graden... en er staat weinig wind. Na morgen wisselvallig en iets frisser. AWB-verkeersinformatie. Er staat 120 kilometer file. Dat is wat minder dan gebruikelijk op dit tijdstip op maandag... De meeste files staan in het zuiden van het land... zoals op de A2 van Eindhoven naar Maastricht. Tussen Meersen en Knopend Europaplein staat 5 kilometer file. De A16 Rotterdam richting Breda. Tussen Knopend Zonsheel en Breda 2 kilometer file. Dat komt door een technisch onderzoek na een ongeluk met een vrachtwagen. De rechte rijstrook is daar dicht. Het daar staat daardoor ook stil op de A59 vanuit Den Bosch naar Zonsheel... tussen Terheide Heide en Knopend Zonsheel 4 kilometer.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 Bij Tempo Team vinden we dat werkgevers meer gebruik zouden moeten maken... van de kennis en ervaring van 45-plussers. Praat mee op blijfbezig.nl. Blijf bezig, Tempo Team. Uw mensen zijn dag en nacht bereikbaar. Maar weegt dat op tegen een burn-out? Als uw koeling niet goed werkt, loopt u een bedrijfsrisico. Zeker bij levensmiddelen. De temperatuur moet altijd constant en optimaal zijn... Alleen een installateur die door de NVKL is erkend, kan dat garanderen. En die vindt u op nvkl.nl. De NVKL-installateur gaat tot het graatje. Een gezond bedrijfsresultaat begint met een gezond bedrijf. Daarom geloven we bij Zilveren Kruis in gezond ondernemen. Eén bedrijfsbrede aanpak voor zorg, gezondheidsmanagement, verzuim en inkomen.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 ...geeft Nier percenten meer energie... ...en meer vrijheid. Steun de Nierstichting en draag bij aan de draagbare kunstnier. Ga naar Nierstichting.nl Sparen in eigen hand via WestlandUtrechtBank.nl De SpaarOnline-rekening is dus spaarrekening met een toprente van 2,7%. Waarbij u kosteloos kan opnemen waar en wanneer u dat wilt. Flexibel en zonder minimale inleg. U heeft het zelf in de hand via WestlandUtrechtBank.nl WestlandUtrechtBank.nl Sparen, beleggen, hypotheek. Goedemorgen. het is acht minuten over half negen. Fijn dat u luistert naar het NOS Radio 1 Journaal. We gaan praten over het tennis afgelopen weekend. Rafael Nadal heeft voor de zesde keer het tennistoernooi van Roland Garros gewonnen. Spanjaard was in de finale in vier sets te sterk voor zijn eeuwige rivaal Roger Federer. Door zijn zegen staat Nadal nu op gelijke hoogte met Björn Borg. Die ook zes keer de beste was in Parijs. Gaan we maar eens over praten met Jan Rolf. Die heeft het uh, gravel toernooi van dichtbij gevolgd. Jan, goedemorgen. Goedemorgen. Heeft Nadal je, ondanks zijn staat van dienst, toch nog verrast? Want hij had wat moeite hè, in het begin van het toernooi. Ja, toch wel. Want uh, ja, zijn heerschappij uh, is toch een beetje onder druk gestaan. Uh, zeker ook op Greffel. Want hij moest dus de titels inleveren van Rome en, uh, en Madrid. En in de eerste week had hij het lastig. Was hij was kwetsbaar. Maar ja, toch in de beslissende fase van het toernooi stond hij er weer. Hij won van Zeudeling bijvoorbeeld in de kwartfinale. En tegen Federer gisteren stond hij toch weer zijn beste tennis te spelen... Hoor, met, met fantastisch verdedigend tennis tegen, tegen Federer. En was hij mentaal weer veel sterker dan de Zwitser... en leverde hij de ongelofelijke prestatie... dus om zes keer Roland Garros te winnen. Ja. Dus in die zin heeft hij, me, heeft hij me wel verbaasd. Wat is dat met Nadal nu dat hij ja, toch in dat toernooi moet groeien... op de een of andere manier? Ken je dat van hem? Ja, het is altijd een speler die ritme op moet doen. En um, dat het hij blijkbaar ook nodig in die, in die eerste week. En hij had gewoon wat moeite met zijn zelfvertrouwen. Kijk, als je altijd alles wint en nu opeens moest hij zijn titels inleveren aan Djokovic, Ja, dan ging hij toch ook met minder zelfvertrouwen naar Parijs toe. Maar Parijs is toch zijn toernooi. Dat is zijn huiskamer. En uh, zijn speelstijl heeft er ook wel mee te maken. Het is, een, het is iemand die het niet moet hebben van een kogelharde opslag. Het is dus iemand die echt het moet hebben van zijn, van zijn voorend, die, die ook ritme op moet doen. Van zijn backhand, van zijn verdedigende tennis. Uh, dus ja, daar heeft hij gewoon tijd voor nodig om in zo'n toernooi te groeien. De omstandigheden spelen ook een rol. Er waren dus die nieuwe ballen, dat verhaal, daar moest hij aan wennen. Dus daar ja. heeft hij gewoon oh. tijd voor nodig gehad, maar uiteindelijk gewoon fantastisch. Ja, en hij is nu 25 jaar. Bjorn Borg was in Parijs recordhouder met uh, zes overwinningen. We zeiden dat net al eventjes. maar ja. dan heeft hem nu bijgehaald. En hij is, ja, laat het maar gewoon zeggen, nog best jong, hè? Ja, hartstikke jong. Dus ik denk dat dat record van Borg er in ieder geval aangaat. Want ik zie niet wie, wie ja, misschien Djokovic volgend jaar, dat die misschien dan toch van, van Nadal zou kunnen winnen op Greffel. Maar hij stond weer zo te speler, dus ik, misschien Djokovic die van Nadal kan winnen, maar 25 jaar, hij is nog super fit. dus de Spanjaard gaat zeker nog vijf jaar in Parijs opdraven. En ik zie hem nog zeker een titel pakken, dus dat record gaat eraan, maar misschien ook het record van Roger Federer, recordhouder qua aantal Grand Slams. Zij ja. titels, hè? Ja. ja. Ja, 16 titels Federer vier keer Australian open, één keer Roland Garros, zes keer Wimbledon, vijf keer US open. Dus eh, ik zie nadal dat record eh, ook wel gaan aanvallen en zeker gaan verbeteren denk ik, want hij is, hij is super fit en. en ja, wordt uitstekend begeleid vanuit, uh, vanuit de Spaanse hoek. Dus ik denk zeker dat hij, uh, dat, hij dat record gaat breken. Hmm. Laten we onze blik nog eens even verplaatsen naar het gras. Over twee weken begint Wimbledon. Ja. Zijn dit dan de twee mannen die het gaan doen, denk je? Of... Ja, met, met Djokovic. En wat dat betreft uh, heb je bij deze uh, Franse open ook wel kunnen zien... dat het gat eigenlijk uh, met, met de rest van de wereld best wel groter aan het worden is. Het gaat tussen, uh, tussen Nadal natuurlijk, Djokovic, Federer. Murray is dan al een beetje een outsider, denk ik... en, en ook Zuidelingen, die, die vijf zullen gaan bepalen wie wie Wimmelden gaat winnen. Ja, dat wordt, dat wordt smullen. Want eigenlijk is veterin weer iets beter op gras. Dan op, dan op Gravel. Dus dan kan hij dat gat met Nadal misschien weer dichten. Eh, ten aanzien van Djokovic geldt dat hetzelfde. Murray is ook weer beter op gras op de snelle banen dan op Gravel. Zudeling is eigenlijk weer meer een Gravelspeler. Dus ja, het, het komt heel dicht bij elkaar. Mm. En dat maakt de tennis op dit moment wel enorm boeiend. Hè. De, we, we hebben de, de grootheden die, die elkaar eh, ja, het gewoon ontzettend lastig kunnen maken. Ja. En, en daar kijkt de, wereld, de tenniswereld ook weer naar uit. Ja. En jij ook volgens mij Jan, dat hoor ik wel even. Ja, absoluut, okay. ja. Hey, we spreken je later, dankjewel. Jo, okay, da, da. Goed, wij gaan door naar Turkije. Want het wordt ook wel de grootste Turkse politicus genoemd na Mustafa Kemal Atatürk, president Recep Tayyip Erdogan. Alle opiniepeilingen voorspellen dat zijn partij zondag voor de derde keer de parlementsverkiezingen zal winnen. Onder zijn leiderschap groeide Turkije uit tot een regionale grootmacht. Maar de premier begon zijn carrière in een van de armste wijken van Istanbul. Oké, okay, oké. Okay. Oké, okay, we mogen naar boven komen. Je ja, nou. moet wachten, hè. Dat is een goeie. Ja. Lutven, Bil... libert... oké. Okay. Nou, taxifuur, wacht even. En wij bellen aan bij de Erdogans op nummer 22. Hier woont de premier niet, maar wie woont hier? Uh, de de br broer, schoonzus en uh, zijn neven. Dus de hele familie Erdogan in dit gebouw gepropt... Nou, het is nou van. Het is niet rijk hier. Een van de armere buurten van, van Istanbul. En daar komt de premier ook vandaan. Ooit is hij begonnen. op de vismarkt, hè? als gewoon verkoper. Verkoper, ja, op de markt. En uh, hij ging hier ook naar school. Voetbalde hier. En nu gaan we dus uh, naar, naar zijn uh, familie. Yani, babam onu Baba severdi. Sawarti. Uh, Kawat, Akshani Mekterne. Ja, hij zei, we zijn gewoon een ja, familie, maar is het, mijn broer nee, hield heel erg veel van hem. Zijn vader is dus overleden en is de broer van uh, Tayyip Erdogan. Ja. Dus Tayyip Erdogan is zijn oom. Ja. En hij zei, hij kwam hier heel vaak voor ontbijt en om wat te eten. We gingen heel vaak eigenlijk, eigenlijk bij elkaar over de vloer, ja. he, zei hij. Hoe, hoe, hoe was hij nou, voordat hij de politiek inging? Voordat hij burgemeester werd van Istanbul, Vandaar begon hij eigenlijk zijn politieke carrière. Wat voor, wat voor iemand is de premier van Turkije? Hij zei ee, toen hij al 16, 17 was, was, was het al iemand die heel snel contacten legde. Ee, hij reisde door kunsturs, heel Turkije, dorpjes, provincies ee, en maakte ee, al heel snel vrienden. Arkadaş. Dus evet. hij was wel altijd iemand die, die uh, met mensen wat had en vandaar ook... Automatisch weer de politiek inging. Uh -huh. En grote mond. Had hij altijd al een grote mond? Pikje. Ja, ja. Tschok, efendi. sami me. Ja, nee. Tschok, Alma justie, Hij is eigenlijk heel erg yani, bescheiden en mi? heel erg betrokken en eigenlijk heel erg gevoelig. Hmm. Dus e, zo is hij helemaal niet. Şimdi benim emsallerim En yani jezus geçmiş hem mesela Suleyman Bey, Suleyman Demirel. On en jij Om een voorbeeld te geven, hij zei Suleyman Demirel. De voorgaande leider van uh, Turkije, die heeft ook neven. Uh, alleen, uh, hoe, wat, hij, uh, wat voor band hij heeft met zijn familie... en wat voor band ik hmm. en uh, Tayyip hebben. Ik ben Haidar Erdogan, hij is hmm. Tayyip Erdogan. De neven Zef van... De neven van Dimira le leven als een soort baron. Ja. Maar ik leef nog steeds als de gemiddelde man in deze wijk. Merwandaars, ja, nu zijn we op de voetbalclub waar Tayyip Erdogan ooit als spits heeft gespeeld. De wijk Kashim Pasha. En de, deze man die hangt hier de shirtjes op. Eh? Je je de zo, ik slaap hier, werk hier, ik uh, was uniformen. Nou ja, dit is de concierge van de voetbalclub. Uh, komt hij hier nog wel eens, de premier? Ze zijn een regelieuze, dat is een pick-up, Rummiarteker, dat heb je Vroeger kwam hij wel, ja. maar uh, nu niet meer. Om te spelen ook. Dat wil je nu ook. We hebben rood op staat, hè? Heel vroeger speelde hij hier voetbal, want het is natuurlijk een voetbalveld, zoals je ziet, zegt hij. Maar kon hij er wat van? Eenheid ah, en inderdaad. Redelijk. Ja, als het niet zo is, mag hij het ook zeggen voor mij, hè? zonder dat ze je Ja, vaak niet Korkum, jokke zaten. Ben dit aan de als Hij zou, als hij niet de politiek in was gegaan is een andere manier zegt hij dan was hij zeker bij Venner gaan spelen. Die van de vijf. Met Erdogan als spits. Oké. Ja. Nou, ze hebben hier in elk geval uh, geen kwaad woord over de premier te zeggen. Zelfs niets over zijn, over zijn voetbalkunsten. Hier in Kashimpasje houden ze echt van. En dat was een uh, bijdrage was dat van. Onze correspondent Bram Vermeulen en redacteur Gusja in. Ze trekken deze week door Istanbul. Morgen zijn ze in de rijkste wijk van de miljoenstad. Er staat 90 kilometer file in totaal. De meeste files staan in het zuiden van het land, zoals op de A2 van Eindhoven naar Den Bos. Voor bokstol staat 6 kilometer. Op de A2 van Den Bosch naar Eindhoven voor Bokstel Noord 7 kilometer. De A2 van Eindhoven naar Maastricht voor knopend Europaplein 5. Op de A16 van Rotterdam naar Breda voor Breda Noord 2 kilometer. Dat komt door een technisch onderzoek na een ongeluk met een vrachtwagen. De rechte rijstrook is daar dicht. En daardoor staan er ook files op de A59. Zonzeel richting Den Bosch voor knopend Hoijpolder 7 kilometer. En op de A59 richting Zonzeel voor knopend Zonzeel 4 kilometer. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Lara Rensen. En wij gaan weer naar Hamburg. Daar zijn uh, Joris en Marcel al heel wat meer te weten gekomen. En wij dus ook over het leven in Hamburg... vanwege de uh, onrust over de EHEC-bacterie. Waar zijn jullie nu, jongens? Uh, we zijn nog steeds bij de biologische winkel uh, in de buurt van Marcels huis. Uh, daarachter worden de tomaten gekweekt. Daar staan ook de ponies. Zijn dit nou de polnies waar je dochter op zit? Nee, die zijn te groot. Deze zijn wat te, wat te groot. De, de, de, waar je dochter die zijn een stuk kleiner dan een eindje verder het bos in. Dit is hier een paardrijgebied. Overal Rijterheuven. hoeven, zeg maar. Dit is dan een biohof. Een, een biologische winkel. Maar ik begrijp dus van mevrouw uh, ja. Link dat ze hier ook zelf tomaten kweken. Ja, we hebben net een tijd aan tafel gezeten met biologische thee. En ik begreep voor jou ook lekkere koffie. Hé, uh, hey, dit is ook een. Uh... Zullen we eens even met hem gaan praten? Ja. Twee biologische varkens uh, die het wel naar hun zin hebben, achter, wel achter een hek, maar lekker in de modder aan het, uh, aan het spelen zijn. Um, zelf komkommer gegeten uh, had mevrouw dit weekend, maar wel extra geschild. Ja, geschild, dat doen ze wel. Uh, Link naar Sjelen, die, die Gorkensjelen, hè? Uh, ja, ik daad? persoonlijk, ja. Ja, <laughs> ja ik ook. Ja. Toch maar schillen, inderdaad. Kom. Maar normaal niet, dus. Uh, normaal zien ze niet? Nee. nee. Nee. Kun dat zo dan, schale. <laughs> Normaal is ik die ook wie een apfel. Einfach zo. Nee, Gewoon net als met een appel met het schilletje erbij. We hadden het er ook over of dat mevrouw het idee heeft dat ja, de telers het uiteindelijk aan zichzelf te wijten hebben, de manier van telen, dat, dat dit allemaal gebeurt. Was daar al een helder antwoord op? Uh, ja, dat vindt ze niet. Ze, ze, ze, ze, volgens de uh, alleen wordt er in de landbouw, zeker in de biolandbouw, zeer goed gecontroleerd, zeer uh, zuiver gearbeid. Zeer schoon gewerkt en alles wordt super gecontroleerd. Dus bij, zeker bij tomaten en uh, gourken, bij komkommers en dat soort, zeker dat soort kastdingen... maar dat is net als bij Nederland, we hebben die beelden ook allemaal gezien... daar komt eigenlijk geen aarde en helemaal geen mest aan te pas. Dat wordt allemaal zeker niet eroverheen gestort. Dat gaat allemaal, als het al gebruiken, geïnjecteerd wordt dat. Hoe gaat het hier? Dit zijn hoeveel tomaten? Moeten het worden? Ik weet niet, wie veel tomaten namen zie je? is uh, Dat weet ik zelf niet, maar het reikt meerdere Wochen in de saison. Het is alles voor, eigen, voor eigen laden? Ja. ja, ausschließlich voor den eigen laden. En daar hinten zijn die gurken, also, die zijn nog heel klein. Ja, komkommers, zullen we even die kant oplopen? Ja, ja. Zit een... ja. Oh, ik was al naar binnen, ja. ik ben niet kwalijk. Ja. Marcel begrijpt het ook veel beter. Je moet hier alles netjes vragen, in oh. principe. Ja. Dit zijn de komkommers, Dit die gurken? Dat zijn die gurken, ja dat werden die gurken. Dat zijn planten. die bloeien nog niet maar. Die tomaten hebben wenigstens schon bluten. Ja, de komkommerplanten bloeien nog niet. De, tom de tomaten zijn wel kleine uh, gele bloempjes. En inderdaad, de komkommerplanten staan helemaal niet op aarde. Er gaat een soort, uh, zit een soort stof overheen, hè? Een, soort, een soort laag. Dus echt, ja, het was al het idee hier dat dit nooit het probleem zou kunnen zijn? Nee. Ze uh, wisten al dat het das eigenlijk die gurken niet zijn konden, of... Ja, weil geen bouwer gulle over uh, Gemüse schuttet... dat al reif is, of ook niet over de blüte. Die gulle wordt uitgebracht... voordat het veld voorbereid is voor ja. nee, de Ja, Komkommers kunnen het eigenlijk niet zijn, zegt mevrouw. Want, uh, geen boer zal er mest over komkommers uitstorten. Mest gaat er al in voordat de plant wordt geplant... en eigenlijk tot bloei komt. En taugé zou dan een logischer uh, materiaal zijn? Ja, ja dan is het sinds dan logischer... Eh... Uh... Dat hebben die, dat uh, weet ik nu van het Fernsee, wat die ja. gezegd hebben. Also dat uh, die erreger in de körnern schon zijn en zich over de keim verbreiten. Maar ah, ja. oh, uh, ja, dat. Oh, dat is weer schwierig. Dat wordt ja. allemaal veel te ingewikkeld. Uh, ja, uh, dat, dat moeten biologen dan maar uiteindelijk. Mensen die er echt verstand van hebben, moeten dat, uh, dat uit kunnen leggen. We staan hier in de kas. Drie mensen zijn een stukje verderop de tomaten aan het, uh, aan het plukken. We lopen via de biologische varkens zo weer terug. En dan gaan we naar Lidl. Kijken hoe, wat ze daarvan vinden. Een heel ander bedrijf. Heel ander bedrijf. We horen de heren straks weer na... 9 uur. Wij gaan het hebben over het milieu en klimaatverandering. De uitstoot van CO2 is nooit eerder zo hoog geweest. Heeft u het nieuws gehoord vorige week? Deze week begint een nieuwe serie klimaatonderhandelingen in de Duitse stad Bonn. En nog steeds probeert de hele wereld een verdrag te maken dat klimaatverandering als gevolg van die uitstoot van CO2 moet tegengaan. De noodzaak daartoe werd volgens klimaatwetenschappers steeds en steeds groter. heb nu contact met klimaatgezant van de Nederlandse regering, de ambassadeur, moeten we eigenlijk zeggen. Hugo van Meijenveld. Goedemorgen. Ja, goedemorgen. Ja, er wordt nu al jaren geprobeerd um, een nieuw klimaatverdrag te sluiten. We hebben de grote mislukking gezien op Kopenhagen. Het verdrag van Kyoto moet vervangen worden. Het loopt volgend jaar af. Um, dat lukt tot nu toe heel slecht. Maakt zo'n bericht over de recordhoge uitstoot van CO2 de onderhandeling uiteindelijk eenvoudiger, denkt u? Nou, de onderhandelingen op allerlei gebied maakt het wel iets beter. Niet, denk ik, van de, de tekstonderhandelaars die nu in Bonn net begonnen zijn vandaag. Die kijken echt naar juridisch verbindende teksten. Uh, dat verwacht ik eigenlijk niet, dat die ook uh, zich door deze berichten laten leiden. Maar wel door mensen als ik en de politici. Die houden daar absoluut rekening mee. Dus de prioriteit uh, wordt weer wat hoger. Maar uh, hoe belangrijk is de rol van die tekstonderhandelaars? Want die zitten natuurlijk een beetje, ja, moet ik zeggen, in een... In een beperkte wereld, hè? als ik het zo mag omschrijven. Ja, maar dat is een beetje onaardig, voor ze. Uh, zij staan <laughs> natuurlijk onder instructie van, van mensen als ik en de, en de politici. Uh, dus die hebben ook misschien wat minder bewegingsruimte. Dus wij moeten wel kijken waar nog openingen zijn. En op tal aantal van andere terreinen moeten we kijken of doorbraken bereikt kunnen worden. Heeft u het gevoel dat het, het gevoel van urgentie er nog wel is? Zoals dat er was, nou, zo zeggen, tien jaar geleden? Ja, die is nog wel. De regeringsleiders zijn natuurlijk wel een beetje van de koude kermis thuisgekomen in Kopenhagen, zoals u net zelf ook al zei. Maar laten we niet vergeten, in Cancun in december zijn al die teksten van de regeringsleiders omgezet in juridische tekst. Dus in die zin zijn we wel weer op de goede weg. Hmm. Tegelijk eh, lijken veel bedrijven wel degelijk werk te maken van het duurzamer maken van productie. We hadden vanochtend eh, een bijdrage bijvoorbeeld over eh, petflessen die van planten zijn gemaakt, eh, waar een groot bedrijf als Coca-Cola mee bezig is. Valt er wat dat betreft misschien wat meer te verwachten vanuit de private sector. Ja, dat, is, dat past ook wel een beetje bij het kabinetsbeleid op dit moment. Om niet te veel de overheidskaart te spelen... maar te kijken en in gesprek te zijn met de CEO's van de grote bedrijven. Die willen duidelijk eigenlijk sneller gaan dan de overheid op dit moment. Dus wij moeten ze proberen waar we kunnen te helpen. En daar verwacht ik inderdaad ook de doorbraak van. En ietsjes minder van grote verdragen die we afsluiten. Maar wat, wat zou zo'n verdrag dan kunnen bijdragen aan uh, voorwaarden voor de private sector. Nou. Ziet, ziet u daar heel? Ja, je kunt natuurlijk kijken naar de internationale handel. Soms moet daar een soort overheidsgarantie bij exportkredietgarantie, die we wel een beetje kennen, dat instrument. Soms moeten er ook gewoon barrières worden geslecht. Hè, dat je het verkeer in bepaalde producten misschien makkelijker moet maken. En bepaalde andere vervuilende middelen moeilijker moet maken. Mm -hmm. Dat soort instrumenten. Ja. Nou hebben de politieke leiders wereldwijd natuurlijk al wel afgesproken dat de temperatuur op aarde met niet meer dan 2 graden mag stijgen. Is dat doel nog wel haalbaar? Dat is wel haalbaar als ik kijk naar het gat wat we dan nog moeten dichten. Voor drie kwart heeft Kopenhagen toch opgeleverd dat het gat gedicht wordt. We moeten nee. nog een kwart... Gaan. Nou, de nieuwste cijfers geven maken ons daar inderdaad niet optimistisch over, zoals u ook aan, uh, net zei. Maar het is nog zeker wel te doen. Maar dan zeg ik nogmaals, en dan zijn het toch niet de juridische tekstonderhandelaars die hun bon zijn. Nee. Maar allerlei andere projecten met bossen en met adaptatie. Goed. We hopen u gauw weer te spreken. Hugo ja. van Meijenveld, klimaatgezant van de Nederlandse regering. Dank. Graag gedaan. Op deze hemelvaartsdag een bijzondere uitzending van KRO Goedemorgen Nederland. Brieven aan de paus. Frans Timmermans, Tweede Kamerlid voor de Partij van de Arbeid en oud-staatssecretaris van Europese Zaken. Thomas van der Dunk, cultuurfilosoof en publicist. En Charles Borremans, marketingconsultant... schrijven en bespreken hun open brief aan Benedictus. Straks, half tien tot half elf in KRO Goedemorgen Nederland. Brieven aan de paus. Radio 1. Het nieuws van alle kanten.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 Wiebe, leg jij onze luisteraartjes eens even uit waarom ze niet bij hun zuur bij elkaar gegreide spaarsintjes kunnen als ze het nodig hebben. Jort, je hebt helemaal gelijk. Daarom komt Frieslandbank met een spaar- en betaalmix. Een spaarrekening met een beste rente, waarmee je ook gewoon kunt pinnen. En zo maak jij van je spaarpot een betaalpot. Percentages, Wiebe, over hoeveel hebben we het? Dat 2,8 procent, Jort. Je kunt hem exclusief afsluiten via frieslandbank.nl. Hm, internet in Friesland, dan nou nou. <laughs> ja, Jort, wil eens kunnen. Kijk maar op frieslandbank.nl. Dit is Radio 1.